Vergeet niet dat je aangenomen bent om Guido Verzavo te doen vergeten. Grappig, dat ah. is bon. uh, meneer. Hoe uh, heet Ik kan me nu weer. ja. Uh, uh, yeah. uh, Graziano? Si. favore. Signora, ik kan het voor haar. We willen betalen. Ja, il conto, ah. per favore. No problem, signora. Il conto è per la signora Mertens. Ze pijt de bill. Alles is oké. mevrouw Mertens betaalt alles? Ja. Misschien wil je een café? Grappa, maretto, een spumane. Oh, grappa. Si, si, un grappa. Molto bene. Jij ook van mij? No, no. I want uh, mineral. Aquamineral. U zei daar straks dat Gert ze alle vier had uitgedaagd. Hoe dan?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 Ja, u moet weten, alleen toeristen drinken op dit uur een cappuccino. Om maar te zwijgen van een cappuccino met slagroom. Ja, wat is stom van mij? Me. Mevrouw Mertes, ik ben u enorm dankbaar dat u mij hebt willen ontvangen. En dat u mij bovendien op zo'n heerlijke maaltijd hebt willen verrasten. Maar... Nee, commissaris, ik kom niet naar Bruggen om te getuigen, sorry. Daar heb ik u van mij af aan voor verwittigd. Mevrouw...